Uur. Jan van de Putten met het NOS -joen. Even. Spanje en Portugal hebben de Europese begrotingsregels overtreden. Tot die conclusie komen de Europese ministers van Financiën. Vorige week zei de Europese Commissie ook al dat de twee landen zich niet aan de regels hebben gehouden. De afgelopen jaren waren de tekorten op de begroting van Spanje en Portugal veel hoger dan met Brussel was afgesproken. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Zuid-Soedan op om daar weg te gaan. Ze krijgen het advies op een veilig moment te vertrekken en tot die tijd binnen te blijven. Bij gevechten tussen troepen van president Kier en zijn rivaal Marshall zijn de afgelopen dagen zo'n 300 mensen omgekomen. Kier en Marshall hebben hun aanhang opgeroepen tot een staakt het vuren. Een schip van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis is voor de kust van Guinea overvallen door piraten. Zes gewapende mannen dwongen de bemanning geld en persoonlijke bezittingen af te geven. Niemand raakte gewond. Volgens Boskalis waren er op het moment van de overval geen Nederlanders aan boord.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 Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kans op een bui. Morgen wat zon, maar ook buien met kans op onweer. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Kom voor dan Jezus